Het establishment van de gevestigde macht voert een diepsteed staat binnen de staat, gevormd door elite met personen op sleutelposities op de diverse maatschappelijke belangrijke posten. Verder doet de diepsteed aan misdadige kartelvorming. Ze zoeken vooraf personen en NGO's uit die bij hun politieke kleur en koehandel passen. Alle NGO's zijn afhankelijk van hun subsidie en mogen geen onwelgevallige zaken spreken of schrijven en niet communiceren met wie ze willen. Om het geheel voor het publiek en samenleving te verbergen voeren deze elite tevens een modelsysteem, schijnsysteem, democratuur.